Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Banken en verzekeraars zijn vorig jaar wereldwijd het vaakste slachtoffer geweest van datadiefstal. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse internetbedrijf Verizon... dat onder meer gegevens van de Nederlandse politie kreeg voor het onderzoek. Verizon onderzocht ruim 600 incidenten van cybercrime. Een derde van alle gevallen van datadiefstal deed zich voor bij financiële instellingen. In 2011 waren banken nog in 10% van de gevallen het doelwit. Het gaat dan vooral om het skimmen van bankpassen... en het gebruik van computerprogramma's om computers mee binnen te dringen. De jongen die is opgepakt in verband met de schietpartijdreiging in Leiden... was bekend bij jeugdzorg. Dat bevestigde instantie aan Omroep West. Alle scholen in Leiden bleven gisteren een dag dicht... uit angst voor een schietpartij die was aangekondigd op internet. De politie hield al snel de oud-leerling van de British School in voorschoten aan... maar zei er meteen bij dat hij niet het dreigement geplaatst heeft. Wat zijn betrokkenheid dan wel was, is nog onduidelijk. De Leidse burgemeester Lemverink heeft gezegd dat de scholen vandaag weer open gaan. Volgens Lemverink is de dreiging minder heftig dan eerder werd ingeschat. In New Jersey is folkzanger Richie Havens overleden. Havens stond bekend om zijn snelle gitaarspel, er werd vooral bekend met covers van nummers van de Beatles en Bob Dylan. Havens opende in 1969 het legendarische festival Woodstock. Tijdens de optreden besloot hij te gaan improviseren met het nummer 'Modest Child'. Daarin herhaalde hij het woord 'freedom' keer op keer. Nummer daarna het lijflied van de hippie-generatie. Richie Havens was 72 jaar.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 Hoe vaak krijgt u post op maandag? Waarschijnlijk niet vaak. En als u iets krijgt, dan waarschijnlijk niet veel. Dat geldt voor de meeste Nederlanders. En daarom hoeft PostNL vanaf volgend jaar nog maar vijf dagen per week post te bezorgen. Dat wil minister Kamp van Economische Zaken. En er lijkt een Kamermeerderheid voor zijn voorstel te zijn. Goedenacht en mooi dat u luistert naar Dit is de Nacht over uw postervaringen. Een fragment van het liedje De Postbode van Reggie van der Burgt uit 1968. Ja, vroeger toen werd er veel meer post bezorgd en niet alleen op maandag. Op alle dagen was het meer. Je wordt er haast een beetje melancholisch van. Want de handgeschreven brief die heeft zowel zijn charme. Vindt u dat ook? Wat is de dierbaarste handgeschreven brief die u ooit hebt ontvangen of verstuurd... En verstuurt u nog steeds wel eens een ouderwetse handgeschreven brief? U kunt straks uw verhaal doorbellen en mailen. Dat kan nu al, nacht.eo.nl of gebruik Twitter. Hashtag dit is de nacht. Zometeen eerst postbezorger Herman Schulte staat zijn baan op de tocht. Meneer de postbode, heb jij voor mij geen brief? Van een of ander lief, want ik zit hier maar te wachten... Meneer de postbode doe mij eens een plezier En kijk of er niks bij is Voor deze jongen hier Het moet er toch niet altijd check zijn Of een of andere zakenbrief Het mag toch ook wel Voor mijn puur geluk zijn Dankzij liefde An lief, meneer de postbode, kijk alles eens goed na. Want ik heb niet zo graag dat niet één aan mij zou denken. Toch niet altijd seks zijn of een of andere zakenbrief. Het mag toch ook wel voor me puur geluk zijn, dankzij liefde van een lief. Wanneer de postbode, donder nu maar op, het wijt alweer een strop, er is niemand die wil schrijven. Van het Groene Woud en mijn heer De Postbode. De postbezorging op maandag gaat verdwijnen. Vanaf januari 2014 hoeft de PostNL nog maar vijf dagen per week post te bezorgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Kamp van Economische Zaken. De kans is groot dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het voorstel. Herman Schulten is postbezorger in Utrecht. Goeie nacht. Hey, Hoe is uw stemming? Nou, uh... Ja, gewoon hoor. Uh, ik, ik begrijp het voorstel uh, van de staatssecretaris wel, en, uh, of van de minister wel, en ik begrijp ook wel waarom het om bedrijfseconomische redenen door posten zo graag uh, aangenomen gezien wordt. Ja, maar ja, dat is allemaal heel rationeel. Uh, bedrijfseconomisch gezien is, dat, uh, is het allemaal heel logisch, maar uh, hebt u straks nog wel werk ik op maandag? Nou, de, de, de, de, ze, kijk, op maandag. ...werken um, er sowieso heel weinig postbezorgers. Je moet je voorstellen op uh, een andere dag dan de maandag... ...heb je één grote of twee kleinere wijken waar je de post bezorgt. En dat kost dan ongeveer nou, twee, tussen de twee en de drie uur. Ja. Op maandag doe je tien wijken. Dat betekent dus ook dat er heel weinig mensen nodig zijn. En voor die tien wijken heb je dan nou, misschien 2,5. Drie uur nodig. Tien wijken uh, in je eentje. De post is zo afgenomen dat, dat het... Het zijn twee brieven per straat, denk ik, zoiets. Ja, dus u begrijpt het wel? Uw ja. collega's ook? Ja, ik denk, ik denk het wel. Want er, er, veel collega's werken dus gewoon niet op maandag. Want ze hebben dus maar uh, 20% van de, van de pottenzorgers nodig... die ze door de week nodig hebben. Misschien wel minder, denk ik. Ja, maar ook op de andere dagen wordt er steeds minder post aangeboden. Zien we straks nog wel de, de mensen met de oranje jas in het straatbeeld... Nou, dat, dat weet ik niet. Dat hangt dus af van, van, ik zal maar zeggen, de Nederlander die graag post wil versturen. Je ziet dus dat de post afneemt omdat mensen zelf veel meer communiceren via Facebook, via e-mail, ja. via de mobiele telefoon. Iedereen heeft natuurlijk een mobiele telefoon. En als je iemand een verjaardag goed wilt brengen, dan doe je dat door te bellen en niet door een kaartje te sturen. En er is natuurlijk ook meer concurrentie gekomen. Er is natuurlijk ook meer concurrentie gekomen, maar ik, ik, ik las vorig jaar nog dat het grootste gedeelte van uh, uh, de vermindering van de post uh, werd veroorzaakt door het feit dat mensen dus meer via uh, internet uh, deden. Ja, dus als we dan eventjes in de glazen bol kijken, hè, over tien jaar werkt u dan nog als postbezorger? Als het aan u ligt. Nou, als het aan mij ligt wel. Want het is ontzettend leuk werk. Zeker als het weer mooi weer wordt, is het de beste baan van de wereld, zeg ik altijd. Uh, uh, hoewel het natuurlijk in, midden in de winter uh, zeg je dat niet zo. 1, 2, 3. Maar het is toch uh, uh, een leuke baan. Waarbij duitwerken uh, uh, ja, vind vinden mensen vaak leuk. Nou, dat vind ik dus ook. Het, het, het is een, uh, een baan waarbij je vaak toch ook wel contact hebt met uh, de buurt. Je leert een buurt goed kennen. Uh, dat, dat zijn allemaal uh, uh, leuke factoren, dus ik hoop van wel. Maar je ziet natuurlijk dat het alsmaar minder wordt. Ja, want de, de hoop kan uh, er zijn natuurlijk. Maar... Er blijven natuurlijk altijd dingen die je wel verstuurd worden. En, hè, ik, ik kan me niet voorstellen dat er alle tijdschriften... ineens over tien jaar uh, ja. uh, uh, via internet gelezen worden. Uh, hetzelfde gaat natuurlijk met alle tv- en radio radiogritsen... Uh, die zullen over tien jaar ook nog wel verstuurd worden. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen... wat er met de rest van de communicatie gaat gebeuren. Ik ja. zou het niet weten. U, u bent postbezorger. Dat is wat ja. anders dan postbode. Postbodes die ja. werken in principe fulltime... en postbezorgers parttime. Ja, het grote verschil is in feite dat de, de oude postbodes... zoals wij die kenden... Die uh, we werken zowel in de voorbereiding, en het sorteren uh, van de post... als bij het bezorgen uh, van de post. En postbezorgers zijn echt alleen maar uh, mensen die de post bezorgen. Ja, en door deze werkwijze kan PostNL uh, bezuinigen. Uh, want uh, er is meer flexibiliteit door de uh, aanwezigheid van die part zoals u. Uh, uh, ja. Maar als u postbodes spreekt... Uh, maken die zich niet heel erg zorgen over hun baan? Nee. Ja, nou ja, goed, het overge... natuurlijk maken mensen zich zorgen. Maar het overgrote gedeelte van de postmodus is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk al zijn uh, conclusies getrokken. Een groot aantal heeft al ander werk gezocht. Een aantal mensen die uh, er nu nog zitten, die hebben in ieder geval de garantie gekregen... sinds de reorganisatie gedeeltelijk is teruggedraaid... dat zij nog wel een aantal jaren uh, kunnen blijven werken. Dus ja, die mensen maken zich uh, wel degelijk zorgen. Aan de andere kant is het, zij zien ook wel... Uh, dat de post aanmerkelijk minder is en dat de hoeveelheid werk uh, die gedaan uh, moet worden ook dus heel veel minder is. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk een, een, een, een heel vervelende situatie, zeker voor mensen die uh, in een situatie zitten en ze moeilijk uh, nog ander werk kunnen vinden. Ik keek vroeger altijd naar Pieter Post. Dat was zo'n serie met een postbode die in een autootje over de heuvels ging. Engelse landschap. En die bij iedereen langs ging en een gesprekje maakte en brieven afleverde. Heel romantisch beeld. Is dat ook de werkelijkheid? Ja, dat heel erg romantisch hoor. Want dat werkt al lang niet meer. Want een van de dingen die natuurlijk tegenwoordig spelen is... Dat er natuurlijk ook veel zakelijker gekeken wordt naar het werk. Er worden veel meer ge, uh, tijdsnormen gehanteerd uh, waarbinnen je bepaalde taken gedaan moet hebben. Dus je hebt daar dan maar de... geen tijd meer voor gesprekjes. Nou, ik. Uh, voor zo nu dan een paar wel, maar je kunt niet bij elke brievenbus blijven aanhoeren. Nee, dat, uh, ja. ik denk niet dat dat uh, nog mogelijk is. Ja, maar, maar als jij je dat in je eigen tijd wil gaan doen natuurlijk, want dat is natuurlijk wel het gegeven. Want, uh, uh, je krijgt een bepaalde tijd betaald en ja, als jij denkt dat jij heel veel onderweg uh, wil praten, dan vrees ik dat je dat in je eigen tijd gaat doen, ja. maar, Want hoe strikt zijn die regels dan? Hoeveel tijd hebt u... Bijvoorbeeld 100 poststukken. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld de zorgen. de dinsdag, de donderdag en de zaterdag. Moeten mensen hard werken, echt hard werken, om uh, de normtijd te halen. Ja, en, en toch vindt u het leuk? Ja hoor. Leg dat nog eens uit. Ja, buitenwerken is leuk. En je houdt wel degelijk zo nu dan contact op. En zoals ik ze zei, van, ik doe het nu acht, negen jaar. Dus ik heb de nodige ervaring. Ik ben, ik ben iemand die snel werkt. Dus ik hou er altijd wel tijd over om. Eventueel met deze geen een praatje te maken. Mijn laatste vraag: uh, Wat ik me altijd afvraag. Uh, lezen postbezorgers nou altijd stiekem de teksten die mensen op kaartjes schrijven? Nee hoor, want die zijn allemaal hetzelfde. Oh ja. Een beetje op een gegeven moment. Ja, mag ik vragen, hoe weet u dan dat die allemaal hetzelfde zijn? Dan moet je toch echt gaan lezen. Wat er aan kaartje verstuurd wordt, wat zijn het? Verjaardagskaartjes, gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, ja. dat, ik wil, dat hoef je dus niet te lezen. En, en ja, het zijn wel hele romantische tekst. Het is hier heerlijk. En dan staat er een zonnetje met 23 graden. Nou, maar ja, u weet en, het wel heel erg goed, ik nou hoor. Dat heb ik ook wel gezien, hoor. Ja, u leest het dus wel, stiekem? Nee, hoor. Al lang niet. Meer. Oh, nee? Oh, wel gedaan, dus. <lacht> nou, ja, als je het adres wil lezen, glijd je ook oog erover natuurlijk. Maar ja, ja. nee, die, die teksten zijn meestal uh, uh, voor een buitenstaande weinig interessant. Oké. Okay. Herman Schulte, postbezorger in Utrecht. Dank u wel. Uitstekend. Dit is De Nacht met Maarten Dallinga. Ja, de maandag. Die verdwijnt dus als verplichte postbezorgdag. Want er wordt dus steeds minder post verstuurd. Maar dat ligt misschien niet aan u. Misschien gebruikt u wel helemaal geen e-mail of andere moderne communicatiemiddelen. En doet u alles gewoon nog via de ouderwetse post. Ik ben benieuwd naar uw verhaal. Of bent u juist iemand die bijna nooit meer gebruik maakt van de ouderwetse post? En e-mail een veel beter en makkelijker communicatiemiddel vindt? Bent of was u misschien zelf postbode ook of postbezorger? Mail naar nacht@eo.nl, Twitter met hashtag Dit is de Nacht. Of liever nog bel om in de uitzending uw verhaal te vertellen. 0800 1121. Please, Mr. Postman van de Beatles uit 63. Ja, de post die komt straks niet meer op maandag. Mevrouw Denik, nacht. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel jammer, want juist de brieven uit Nieuw-Zeeland... waar mijn zuster woont, uh, kreeg ik altijd om, meestal op maandag. Ah, en nu moet maar u maar het wachten. Dat kan natuurlijk ook op een andere dag. Ja, ja. Ho hoezo trouwens kreeg u die meestal op maandag? Omdat uh, zij me altijd schreef. Uh, we hebben ons hele leven eigenlijk uh, heel veel geschreven per post. Uh, gewoon brieven, handgeschreven brieven. Ja. Want zij is 96 en ik ben 94. Ja. En als kind uh, schreven we altijd naar onze ouders die waren naar uh, Holland gestuurd om naar de middelbare school te gaan. En dan schreven we elke week een brief aan onze ouders. Want u woonde toen ook in Nieuw-Zeeland? Nee, Waar toen woonde woonden we in Indonesië. Oké. Okay. Uh, nee, wij, onze ouders woonden daar en wij werden naar Holland gestuurd. Ja, oké. Okay. En, uh, en nu schrijven we, zij e-mailt niet... En ze schrijft dus nog altijd een hand, handgeschreven brieven En ja. Dus de post was heel belangrijk in ons leven. En, ons en mag ik leven. vragen, hoe lang woont uw zus al in Nieuw-Zeeland? Vlak, van vlak na de oorlog. Jeetje, dus echt heel heel lang? Al en, heel lang, ja. En al die jaren schrijven jullie al brieven al naar elkaar? Al die jaren hebben we geschreven naar elkaar. Ja, En dat doen jullie dus en nog steeds? Ik kan wel e-mailen, maar zij kan dat niet. Oké. Eh, eh, wat is de mooiste brief die u hebt ontvangen van haar? Kunt u, u zich iets herinneren? Dat was natuurlijk als, wanneer we kinderen kregen en zo. Ja. Dat waren de leukste brieven. En, en hoe, hoe ja. vaak hebt u elkaar gezien? Ze is nog één keer in, in Nederland geweest na de oorlog hier. Maar één keer? En, ja, en, en één u daar? Ja. Ik nooit. Nooit? Nee, ik ben nooit geweest. Dus dan moet je het echt hebben van, van de letter, ja, van de brief? Ja, dan moet je het echt hebben van de brieven. En ik beschrijf er nog wekelijks. Dus... En haar brieven kwamen meestal op maandag. En, en bewaart u ze allemaal? Nee hoor, dat niet. Dat nee. niet, oké. Okay. Ik woon in een beaardentehuis, ja. dus Heeft u... dan kan ik niet alles meer bewaren. Heeft u een brief bij u in de buurt liggen toevallig? Waar u misschien uh, iets uit zou kunnen nou, voorlezen zou als u dat zou willen? dat zou uit moeten. Oh ja. Nee. Het hoeft niet, ja, hoor. Dat... Als dat lastig is. Als je dat niet wil. Wat zegt u? Ik zei, het hoeft natuurlijk niet... Hoe het, ik het, het nu vind? Het hoeft natuurlijk niet uit bed stappen. Dus... Oh, dat nee, ja, dat niet... stond nee. niet zoveel ja. belangrijk. Oké. Okay. Waar schrijven jullie meestal over? Ja, op veel, op, ja een beetje over vroeger. Een beetje filosofisch en... Dat soort brieven. Ah, en, en wat dan bijvoorbeeld? Want er gebeurt niet zoveel meer in ons leven natuurlijk. En wat voor filosofische zaken bespreken jullie dan zoal? Ja, over uh, bestaat God, bestaat hij niet? Uh, zulke dingen. En, uh, we zijn nu echt aan het eind van ons leven. Dus... Hmm, ja. en, dan, uh... en hoe is dan de band tussen jullie? Als je elkaar vooral, als je eigenlijk alleen maar communiceert via de brief... Heel erg goed. Dus we, hadden, we waren met ons zevenen. En doordat we elkaar zo weinig zagen... Um, en altijd verlangden naar elkaar en verlangden naar onze ouders... en bleef de band verschrikkelijk goed, denk ik, dat daardoor kwam. Ja. Yeah. En, en hoopt u haar nog een keer te zien? Of, of zit dat er niet in? Nee hoor, dat zit er niet meer in. Nee, ik kan nauwelijks... Ik loop achter een rollator, dus... Uh. Ja. En wanneer gaat u haar, weer een, niet, gaat u haar weer een brief sturen? Wanneer? Oh, morgen, denk ik. Ja, hoe vaak? Oh, hoe ja, vaak ik, doet u ik dat? ik schrijf heel veel. Elke week of elke dag? Elke week, ja. Elke week. Elke week. En Bijna en hoe... elke week. Het zijn helemaal handgeschreven... Ik getikt. U getikt, oké. Okay. Ja, ik tik. Achter de computer of typemachine? Achter de computer, ja. En, en hoe lang doet, doet een brief erover om, om daar aan te komen in Nieuw-Zeeland? Enig idee? Ja, de ene keer vlugger dan de andere keer, heb ik het ja. gevoel tenminste. Dan krijg je vlugger antwoord erop. Ja. En kijkt u altijd als eerste als u uh, post binnen heeft gekregen... of er een brief van uw zus ja, bij zit? Ja, altijd. Altijd kijk ik in die brievenbus of er een brief van haar ligt. En, en ja, wat doet dat dan met u als, als, als u dan weer een brief hebt ontvangen? Hebt ontvangen? Oh, dat vind ik heerlijk. Ja. Dat Mooi. zeg ik ook altijd. Het is gewoon een cadeautje elke week. Mooi dat je dan toch contact kan houden en, en via het schrijven van brieven. Mevrouw Denek, hartelijk bedankt. En, het is en, uh, heel belangrijk. Goed zo. Fijne nacht. Dank u wel. Jannie ja. Vos, nacht. Hier ben ik. Ja, hallo. Ja, goeiedag. U schrijft ook brieven. Ik schrijf heel veel brieven. Ja. Ik ben kerkelijk meelevend. Alle mensen die in de gemeente ziek worden... geven mij een briefje, moeten ze naar het ziekenhuis... krijgen ze een briefje. Meestal ook eentje als ze terugkomen. Ik maak zelf gedichten. En ik doe er eentje bij, een gebed voor de operatie. Gebed na de ingreep of iets dergelijks erbij. Ik... Uh, ja, ik schrijf eigenlijk alles. Alles al naar de belasting of naar een oh, bank. Ja. Alles met de hand. hand kost gezien. wel veel tijd. Ja. Zou je dan kunnen zeggen? Maar ja, ik, ik, ik heb er een laptop, maar ik sms niet en ik, en ik mail niet. Dus uh, sms is dan met de telefoon. Maar huh. uh, dat doe ik allemaal niet, omdat ik het allemaal zo onpersoonlijk vind. Dus ja. ik wil gewoon de vele brieven die ik schrijf. Ook met geboortes, met... Met huwelijken, met nou ja, noem maar op, alles, alles. Daarmee behoort hij tot een, een minderheid eh, ja, in Nederland. Ik, Betekent dat, dat dan ook dat je daardoor juist hele positieve reacties krijgt van mensen? Misschien ook wel verbaasde ja, heel, reacties? Heel, heel, heel veel. Heel veel. Er zijn echt mensen die, ja, als ze een bemoedigend briefje krijgen... en uh, ze liggen in het ziekenhuis. Ja, het is wel gebeurd dat de mensen begraven werden met het verhaal. Ja, wat ik geschreven had of zo. Ja. Wat is het... Vindt u zelf het, het mooiste wat u iemand heeft geschreven? Oh, dat weet ik niet. Ik krijg zoveel reacties. Want ik ben bij geboortes en zo ook van... Ja, overal. Ik hoor altijd van eh, jouw kaartje. Ik krijg het eerplaatsje. Want dan heb ik dan een, een fotootje bij met twee biddende kindertjes. Ik ga slapen, ik ben moe. Dat is dan, ja, als reactie op een geboortekaartje. Mooi. En, mooi en verhaal. Jannie ja. Vos, hartelijk dank. Absoluut. Dan gaan we naar Jeff, goeienacht. Hé, hey, goedemorgen met Jeff uit Amsterdam. Hallo. Ik ga de laatste jaren meer bellen, want ik heb een speciaal tarief voor 36 euro per maand. Ik je ondertussen bellen naar alle nummers binnen Nederland. Dat is mooi, maar, Jeff. Maar ik heb nog een leuke anekdote, want in het jaar 70 woonde ik in Zuidoost... in Belmeer in Amsterdam, op de ja. Rijn 4. En de licht van mij woonde op de Rijn 4 in Leiden dorp. Maar we hebben allebei die nicht en ik heb wel hetzelfde achternaam. Alleen zij, ik heet J.E., dus Jeffrey Eduard. En zij heet dan, mijn nicht heet dan Emily Yolanda. En vaak krijg je post van haar en ze krijgt <laughs> ook vaak post van mij. Ja, yeah, oké. Okay. Als allebei allebei je, ik woon in Amsterdam, en zij woonde in Florence, 4 Ja, dus dan kreeg je een rekening en, en dan, dan dacht je dat, dat de rekening voor jou was, maar dan was die voor, voor, voor de ander gelukkig. Maar ik heb zelfs nog Of andersom? Ik, ik heb zelf nog mee, een keer maar ik kreeg een brief voor Oosterhout, Florence 4 in Oosterhout. Je hebt ook een keer gekregen, je bent buis En en en ja, verstuur jij nog wel eens brieven? Ja, ik zie wel brieven voor naar het buitenland, maar binnen Nederland ga ik gewoon bellen. Omdat je dus dat vaste brieven van de KPN. Ja, dus dan kun je uh, heel makkelijk goedkoper communiceren, is goedkoper dan postzegels kopen. En, je kijken, en het punt is bij bepaalde medicijnen. En daarvoor is mij vaak moeilijk om te schrijven de laatste jaren. Dus vandaag gebruik ik meer nu de telefoon. Want waarom is dat dan moeilijk? Om ik, omdat ik dus moeite heb met schrijven. Want ik kan een paar zin ja. schrijven, daarna krijg ik krant. ik kan niet meer schrijven. Okay. Een, beetje, een beetje een gezondheidsprobleem. Maar goed, als je ouder wordt, zoals ze zeggen, ieder huisje is een kruisje. Ja, dus dan is dat telefoonabonnement een uitkomst? Ja, zeker. Want uh, ik, ik, ik heb het niet gevaar. De PT heeft me dat voorstel gedaan. Ja. En, je, je kan dus 40 uur per dag. 7 dagen ben je net zoveel bedden. Dat is bij de hele dag doen. Je betaalt steeds hetzelfde. Nou, zullen, zullen we nu stoppen met reclame maken, Jeff? <laughs> ja, inderdaad. <laughs> als krijg je de kom je aan. Heel erg bedankt. Succes met de uitzending, gezegende avond. Oké, okay, dezelfde. Ja, dat doe je. Edith, hallo, goedenacht. Ja, goedenacht. Verstuurt u nog ik... wel eens een brief? Ja, maar die komt heel vaak niet aan. Komt heel vaak niet aan? Ja, en dat is al jaren zo. En dus de laatste tijd doe ik met, met de marker bovenaan de envelop, uh, of schrijf, uh, SVP bezorgen of zoiets, of nou, niet zoek maken. Het uh, uh, is... Dat lijkt me en, nogal logisch dat die bezorgd moet worden, toch? Ja, het is alsof ze de, de, de pik idiot. op u hebben. En het is, ik woon in Leeuwarden en dan gaat het naar Flissingen. Tenminste, dat is de bedoeling. <laughs> ja. En dan bel ik later op, want dan wil ik graag horen hoe of wat. hè? En dan, nee, niet ontvangen. En want het is steeds de dezelfde persoon die dan uw uh, post niet ontvangt. Ja, ja, en pas geleden gebeurde het ook andersom. Vanuit Vlissingen naar Leeuwarden. En het was heel iets belangrijks wat er in stond voor mij. Ja. En uh, nou, en dus wist ik dat die brief zou komen. En een dag of wat, belde ik op. Ik zei, heb je het niet verstuurd? Jawel hoor, nou, nu was vanuit Vlissingen ja, naar Leeuwarden niet klopt. aangekomen. De adressen die ik... u opschrijft, die kloppen. Hebt u wel een duidelijk handschrift dan? Nou, dat dacht ik wel. Ik okay. heb nog nooit van iemand gehoord dat hij okay. mijn handschrift niet kon lezen. Ja. Dus u bent niet zo tevreden over de post? Nee, want. En, en vroeger nooit, maar dit is wel, wel al tien jaar zo. Hmm. En heel vaak. En, en ik weet niet wie ik dan kan bereiken. Of ze er iets aan kunnen doen of ja. zo. Ja. Ja. Maar ik, ik weet niet waar ik dan moet zijn of wie ik dan op kan bellen of zo. Zou u dat ook te weten kunnen komen? Als u het verstuurt via PostNL dan zou ik zeggen neem daar contact mee op. Vul ja, een klachtenformulier in. Hoe, hoe, hoe krijg ik dan daar uh, een telefoonnummer van of zoiets? Ja, dat is, uh, hebt u internet? Dat staat vast wel op de website. Moet u maar even kijken. Op de website? Nee, nee, dat heb ik geprobeerd <laughs> okay, en ik kon ja. het niet. En ik, probeer, ik had er wel een nummer en een melding ja. en dan kreeg ik ook maar niks. Nou ja, dus dan moet u misschien naar een, naar een loket van Post.nl. Ja, ik, ik ben er geweest hè, bij een postkantoor. Nou, die wist het ook niet. Nee. Nou, misschien heeft een luisteraar een tip. Dat zou natuurlijk kunnen. Wat als je post niet aankomt, hebt u dat misschien ook ervaren? Uh, hebben ze misschien ook ja, een pik op ik, u? Laat het weten. Ik vind, ja, ik, ja. Zeg het, ik mag zeker daar niet naartoe schrijven. Nee. Maar ik vind het wel vervelend. Want ja, zo dat ik kan ik me voorstellen, natuurlijk ja. Natuurlijk een hele leuke kaart, weet u wel. En die zijn ook niet gekomen. Nou, ja, ja. Maar daar gaat het me nou niet om. Want, nou ja, gut, als het nou eens een keertje gebeurt. Ja, maar het is geregeld. wel heel Ja. Nou, daarom, nu, daarom misschien ik, heeft een luisteraar een tip voor u. Um, Behalve dan uh, uh, zelf natuurlijk langsbrengen, want dat is natuurlijk niet altijd een optie. Uh, uh, uh, la laat het weten. 0800 1121 en ook voor al uw andere postverhalen. En dit is Bluff, met Liefs uit Londen.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 Bluff en liefst uit Londen uit 98. Toos Wupkes, goeienacht. Oh. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Ja, ja dag. Ja, ik ga aan de. Toos Wupkes. Ja, daar ben ik. Oh, dat bent u. Ja. Ja. Goeiennacht. Goedendag. Nou, ik stuur ook heel veel per post. Ja? Ja, en daar <laughs> okay. heb ik ook een spe speciale reden voor. Vertel eens. Uh, nou, goed. Ik denk dat als je over een paar jaar de jeugd vraagt hoe ze een envelop moeten schrijven of waar ze de postzegel of de naam moeten plaatsen, dat ze dat helemaal niet meer weten. Zou kunnen. En uh, ik vind ook het handschrift, moet ook wel een beetje in ere gehouden. En ik vind het ook, uh, ik kan ook helemaal niks meer meer, dat zou ik direct zeggen. Ja. Maar ik vind het ook gewoon veel uh, persoonlijker. En ook als je een kaart uitzoekt met iets wat bij iemand past. Uh, ja. uh, je gaat ook veel beter met je eigen creativiteit om. Maar je hebt ook hele mooie e-cards. Ja, dat kan wel. Maar dus kaarten goed, ik, die je ik... kunt versturen via internet, digitale kaarten? Jawel, maar ik, ik heb kaarten verstuurd omdat ik vijftig jaar word. En heb ja. ik speciaal laten maken met mijn geboortekaartje erop. Heb ik erin laten plaatsen met iets van dat ik, waar ik nu woon, dat ik daar ook nog woon. En het werkt me aangepast. Ja. Dus je legt er toch veel meer van jezelf in. Ja. En ik schrijf ook altijd nog met een, een oude behandelaar van mij... omdat ik ooit eens ernstig ziek was. En uh, dan, nou, dan schrijf je hoe het gaat en wat er allemaal hersteld is. En dan krijg ik ook een persoonlijke brief terug. Yeah. En nou, dus, die bewaar ik dan, dat zijn toch best dierbare brieven. Dat was meer uh, uh, hele ernstige dat, tijd. Zijn het ook al lange brieven? Jawel hoor, wel, wel. en ook gewoon persoonlijk gericht. Gewoon ja. nog, uh, toen waren mijn kinderen bijvoorbeeld negen uh, en twaalf... en nu vraagt hij nog van, wonen ze al ah, samen... Ja. Ja. Dus dat is best wel... Uh, ja, ik vind, en het is ook voor als je bijvoorbeeld niet geen werkend iemand bent... doordat je door omstandigheden uit het arbeidsproces bent... is het ook een goed tijdverdrijf dat je gewoon met jezelf... met je eigen taalontwikkeling bezig blijft. Hoe gaat het dan bij u? Gaat u dan aan tafel zitten? en, en ja. uh, pakt u uw briefpapier er dan bij en gaat ja. u er dan echt lekker voor zitten? Ja, en dan ga ik ook proberen dat ik het ook heel netjes ga blijven schrijven, want oh ja. dat verleert ook iedereen. En, en hoeveel propjes verdwijnen dan in de prullenbak? Niet veel, hoor. Nee, de eerste keer nee, gaat het want gelijk goed. Ik weet goed? best wel waar ik wil schrijven. Oké. Okay. Maar dat moet eerder Dat is, dus dat natuurlijk, wel aan... worden, dat is natuurlijk wel het voordeel aan digitaal schrijven, dat je dan gewoon heel makkelijk backspace kunt drukken, dus wissen ja, wat je hebt het... geschreven en je begint opnieuw. Ja, maar opnieuw. dan ga je eigen denken. Ja. Kijk, je blijft je daar zelf niet bij op dat niveau wat je geleerd hebt vroeger op school. Wanneer niet? Nou, je kan gewoon makkelijk alles corrigeren of er wordt vanzelf gecorrigeerd. Ik vind als je dat zelf doet, dan blijf je gewoon ook uh, goed nadenken hoe je de taal schrijft, hoe je de sensorbouw doet. Dat, is, ik, dat is, komt meer uit jezelf. U, u denkt dat dat niet zo is wanneer je digitaal schrijft? Voor mijn gevoel niet. Of minder, nou oké. Okay. Ja. Voor mijn gevoel niet. Ja. Ik denk daar dus, anders over, geloof ik. Zegt u? Ik denk daar anders over, geloof ik. Ja, nou, dat mag. Nee, <laughs> ja. dat mag. Maar ik vind het gewoon van... Uh, het handschrift verleer je ook door dat je alles met de computer doet. Dat is wel een beetje waar. En als je dan wel eens post krijgt, dat ik denk van... Nou, de als zit links op de brief. <laughs> dat is rechts zo. Ja, is dat wel eens gebeurd? En het adres, nou plak ze ook maar met een stickertje erop. Ik ja. weet helemaal niet waar je dat moet, uh, waar dat moet staan. Dat hebben we vroeg allemaal geleerd op school. Ja. En je verleert alles maar in het leven... Ja, maar... En de moeite en dat je ergens iets voor wil doen, dat vind ik ook gewoon heel voornaam. Dat, dat legt is ook waar. Iets van, ja. Dat legt ook wel iets van jezelf uit. Dat je de moeite in. neemt om een kaart te kopen, naar de winkel te gaan. Ja, maar ook gewoon... Uh, nou ja, ik kom heel vaak wel in het UMCG in Groningen. Of voor mezelf, dan heb je heel veel kaarten. Ja. Maar dan kan je gewoon ook iets zoeken wat bij die persoon past. Ja. Kijk, en het is... een. Je kan het ook wel per computer. Het kan, het kan allemaal per computer, maar ik vind het ook wel leuk als ik een kaart krijg tussen mijn rekening van een soort verslag of uh, de rekening van uh, ziekenfonds. Dat er een mooie kaart bij zit. Ja, je ja, krijgt alleen maar betalen en betalen en uh, ja. tenminste wat je dan nog krijgt. Ja, ja. De wat je verwachtte belastinggave. Maar goed, ja. uh, dat is toch mooi. Als je, ook, als je helemaal geen kaart krijgt met een verjaardag, vind ik het niet meer leuk. Nou, uh, een mooi pleidooi voor het blijven sturen van uh, handgeschreven kaarten en brieven. Dat soort dingen. Heel erg bedankt. Ja, maar ook voor je eigen ontwikkeling en dat, uh, dat hoe het moet. Ja. De doelstelling, dat dat in, nou, in ere blijft. Gewoon kijk maar naar, naar de mensen die allemaal wat schrijven nu verbeert. Ik zeg pakken een boek, ze gaan hem mooi met haar eigen handschrift op mooi papier. Nou, Daar hecht ik heel veel waarde aan. Ja. Helder. Mevrouw ja? Wupkes, heel erg bedankt. Oké, okay, tot ziens. Ja, Vanaf begin volgend jaar hoeft u dus op de maandagen niet meer te vrezen... dat de blauwe envelop van de Belastingdienst zo op de mat valt... of de energierekening misschien. Want minister Kamp die schaft dus de maandag af... als verplichte postbezorgdag voor PostNL. Een reden is dat er steeds minder post wordt bezorgd. Dit is uit het archief André van Duin als postbode. Dus dan gebeurt is ga ik post rondbrengen. He? Allerlei soorten post, leuke post, vervelende post. Net nog een rouwkaart. Die zit, ja, die zitten er ook tussen, dus ik bel aan bij die man, ik zeg: Ach jee, ik heb voor u een uh, rouwkaart. Oh, zei die man, ik zie het allemaal zwager is overleden. Ik zeg: Oké, dat nou zien, je hebt de herverlof nog niet eens opengemaakt. Zit je, nee, ik heb geen handschrift. Ga je weer een boerderij, hè, buiten het dorp, hè? boerderij, kom maar net vandaan, komt zo'n boerin er naar buiten. Ik zeg: Kijk, mevrouw, ik heb voor u een brief, die is bij een luchtpost gekomen. Zeg je ze denk je dat ik dat geloof? Ik zie je net je fiets tegen het hek aan zitten. <lacht> nee, ze niet maar het leuke is wel van met de post rondgaan: je komt in contact met de mensen. mensen gaan babbeltje met je maken, hè. je hoort nog eens wat, hè. klachten ook veel natuurlijk. Hè. Van. Zo, uh, jonge postbode, wat is het toch duur hè, om een brief te versturen tegenwoordig? Zijn naam doe ik niet goed. Je <lacht> een beetje handig in, het leek gratis brieven versturen. Je moet even weten hoe natuurlijk. <lacht> ik weet het. Het is heel simpel, ik kan het u ook wel vertellen. Als je nou gratis een brief wil versturen... en dan heb je dan wel eens dat je gratis een brief wil versturen... neem je gewoon een envelop... en dan schrijf je aan de voorkant je eigen naam en adres. Ja. Aan de voorkant. En aan de achterkant het adres waar je nu toe moet. Dan gooi je hem zonder postzegel op de bus. Volgende dag wordt hij bij je tuin verzorgd met strafpoort. Dan betaal je niet, je zet er gewoon op een retourafzender. En hap, daar gaat hij. <lacht> Ja, mevrouw Lamens, goeie nacht. Lamens. Hallo. Lamens. Sorry. Sorry. Ik schreef niet, ik niet. Maar ik heb even een verhaal. Wij hadden een papiergroothandel en mijn man die, uh, vond het geweldig... als ik voorgedrukt uh, papier had. Ik ben nog heel ouderwetten. Ik schreef nog met een vulpen... en ik schreef regelmatig brieven. En 23 jaar geleden... is mijn man overleden... en die heeft toegezegd... ik zal maken dat je tot aan je dood... briefpapier hebt. En ik kreeg voor mijn laatste verjaardag hij wist dat hij dood ging kreeg ik een gouden vloerpen. En waarom kreeg ik die? Als ik die zou gebruiken, dan dacht ik aan hem. Inderdaad, ja, bij Mooi. elke keer als ik die pen gebruik, dan heb ik hem. Ja. Die pen was stuk. Ik ga ermee naar het vloerpenhuis. Die meneer die zegt, nou, ik ben bang dat daar niks meer aan te doen is. Ik vertelde mijn verhaal, dat ik dat had gekregen van mijn man. De laatste cadeau voor mijn verjaardag. Hij wist dat hij dood ging. Hij zei, mevrouw, al moet ik hem naar Tokio. Ja. Hij zal en hij moet gemaakt worden. Meneer, ik ging hem halen en die meneer was zo onder indruk van mijn verhaal. Hij, de pen, die deed het weer. En ik heb niets hoeven te betalen. Ik heb hem wel een prachtige deusbonbons gegeven. Maar ja. ik schrijf nog regelmatig op postpapier voorgedrukt. En tot aan mijn dood kan ik ermee vooruit. En mijn man is al 23 jaar geleden overleden. Maar die heeft mij zoveel Kostpapier gegeven, dat nou daar kan ik misschien nog wel 20 jaar mee vooruit. Maar ik ben dat bijna prachtig. 80, ja. maar, maar ik schrijf regelmatig brieven. En vorige week heb ik zelfs 80 uitnodigingen op mijn kostpapier met mijn gouden vulpen <laughs> naar iedereen gestuurd om uh, een feest te vieren. Zo, dan ja. had u wel een lamme hand niet. Prachtig, ja. Dus bij elke brief die u uh, nog schrijft... moet u denken ja. dan ook aan uw overleden man? A, aan mijn man, ja. Morgen. Ik, ik ja. wil met alle plezier jullie morgen een brief sturen... dan heb je enig idee waar ik het over heb. Nou, dat, dat spreken we af. En tijd attentie dan moet ik die sturen. We, weet, weet u, blijf even hangen. Dat bespreken ja. we dan zo meteen even. Oké. Okay. Leuk idee. Dan, dankjewel voor het okay. aanhoren. Blijf hangen. Mevrouw... Um... Uh, Edith belde, net natuurlijk ook. En uh, uh, zij vroeg zich af... Uh, wat moet ik nou doen als mijn brieven steeds niet aankomen? Want dat is bij haar het geval. Nou, Jose die belde. Uh, ze zei, uh, ze, moest dan, ze moet dan even PostNL bellen. 058 is dat 2333-333. Dus Edith schrijft mee 058-2333-333. Mevrouw Roos, goedenacht. Goedenacht, u hebt een hele het... bijzondere brief op uw schoot liggen. Ja, moet ik daar iets over vertellen? Misschien kunt u eerst een klein stukje voorlezen, als u dat zou willen. De brief voorlezen bedoelt u? Ja, een stukje. Die, is, uh, die heeft mijn vader naar zijn ouders gestuurd voordat hij uh, naar zee ging, nooit meer teruggekomen. Waarde ouders, wij zijn alle goed en gezond en hopen jullie ook, en hopen voor jullie ook. Nu ben ik vandaag weer gemonsterd. En gaan hier vandaan naar Antwerpen om te laden. En daar vandaan naar Alex Alexandrië. En terug, dat moeten we niet. Dat moeten we maar. Waarschijnlijk terug naar Rotterdam. Dus zullen we jullie zien. Nu het lampenglas. En het lijnolie uh, lijnoliefles met zea, kan je nagaan. Het uh, is 72 jaar oud, hè, die brief. Ja, en welke datum staat er boven? Uh, het is van uh, vlak voor de oorlog. Mijn vader is nooit meer teruggekomen. Mijn broertje was negen maanden en ik was negen jaar. Ja. Dus ik kan nu nagaan. En, en hij zat uh, bij de marine? Nee, hij, hij was gewoon een zeevarende. Oké. Okay. En hij ging naar Alexandrië. Ja, en we hebben hem nooit meer teruggezien. Want hij lag voor de waterweg. toen de oorlog uitbrak. toen de Duitsers hier binnenkwamen. En toen zijn die schepen allemaal teruggestuurd naar Engeland, als ik het goed heb. En we hebben nooit meer iets van hem gehoord. En enig idee ja, van... wat er is gebeurd? Ja, later is er iemand waar die mee gevaren bij ons uh, teruggekomen. na de oorlog. En die vertelde dat hij alle mensen gered had in de sloepen. En dat hij met de kaptein dat gedaan had samen. En uh, dat hij toen het als allerlaatste... Naar men... De kaptein had hij nog naar beneden geweest. En hij was als allerlaatste zou hij gaan. En toen was er nog een explosie aan boord. En dan kreeg hij waarschijnlijk dat ze dachten... een, uh, een stuk hout tegen zijn bar staan. Dus hij doodgebloed. En, en, um... Dat is de laatste keer geweest. Want hij was eerst ja. al een keer getorpedeerd. Hij is op de prins Frederik. Hendrik weggegaan. En toen was hetzelfde gebeurd. Dus die overstapte weer in Engeland... op de prins Willem II. En daar is hij dan... dus, uh, wat ik u het laatste vertelde... verdronken... doordat hij... Uh, nou ja, hij uh, doodgebloed is. Ja, En dat was dus door een aanval... van de Duitsers? Juist. Ja. Ja. En, en... weet u nog het moment waarop u dit hoorde? Dit verhaal? Ja, het is door... Is dat uh, bij ons uh, medegedeeld in de oorlog in 1940? En uh, we hebben de hele reis niet meer gehoord vanzelf nee. na de oorlog. Mijn vader staat dan ook in die boeken uh, geschreven van uh, oorlogsdocumenten. Dat ligt dan ook nog wel. Uh, dat, dat zouden we dan ook nog. Dat heeft mijn broer altijd nagegaan en gelezen. Ja. En, en dit is wat er rest? Uh, dus een brief van uw vader? Heb, is het enige wat ik van mijn vader heb. Het enige? 72 jaar. Nooit meer gezien. Ik zeg nogmaals, mijn broertje was 9 maanden en ik 9 jaar ja. toen hij wegging. Hoe vaak lees je deze brief? Nou, die brief heb ik nog niet zo lang geleden van mijn broer gekregen. Want die heeft het uit nalatenschap van zijn opa en oma gekregen. De voorstellen waar de ouders nog boven wat voor een man. Mijn vader was schat van de man. En ik ben daar nou zo dankbaar mee dat ik die nog gekregen heb. Omdat er onder staat. Nu verder allemaal de hartelijke groeten van mij. Kees. Zo heet het. Mijn man Mien. Dat is mijn moeder. Joopie. Dat ben ik. En kleine Wim. Dat is mijn broer die nu zeven, 73 is. En ik, word, ik ben 82. Ja. Bedankt dus. voor uw bijzondere verhaal. Mevrouw Roos. Dankbaar ik met de brief ben. Dat he? kan Die ik me heel goed voorstellen, ja. Dat kan Uitelijk ik me heel goed voorstellen. Dat u eventjes mocht mee te delen. Ja, uh, heel fijn dat u in de uitzending wilde komen. Goed, dank u ja. wel meneer. Goeienacht. Goeienacht. Dit is Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Bill Collins en A Groovy Kind of Love uit 88. Op maandagen wordt vanaf 2014 dus geen post meer bezorgd door Post.nl. De reden is een terugloop van de hoeveelheid aangeboden post. Wat vinden postzegelsverzamelaars van dit nieuws? Ben Buitenman is taxateur bij de Nederlandse Postzegel en Muntenveiling. Goeienacht. Dit is de nacht. met maakt Dallinga? Goeienacht. Ja, goeienacht. Verdrietig? Nee hoor, ik ben niet verdrietig dat er minder post wordt bezorgd of niet bezorgd wordt op de maandag. Dat is misschien wel lastig voor nou ja, thuis voor de postzegels. Ja. Maar ik denk dat het voor een echte postzegelverzamelaar niet zo heel veel uitmaakt. Die verzamelt en ja, die wacht niet op de post op de maandag. Is het geen bedreiging voor het voortbestaan van de postzegelverzamelaar? Nee, ik denk dat het dat een postzegelverzamelaar het, het niet uitmaakt... of de post nou uh, ja, twee, drie dagen of zeven dagen per week wordt bezorgd. Ja, maar de hobby ja, blijft hetzelfde. Er wordt minder post verstuurd, dus er worden ook minder postzegels ja. gebruikt. Uiteindelijk uh, ja, er, er komen er niet veel nieuwe bij dan. Het wordt minder in elk geval. Ja, er komen er waarschijnlijk wel iets minder bij, maar... Ja, misschien dat je dan ook kan zeggen: de postzegels worden iets zeldzamer. Hoe minder ja. je er gebruikt, hoe zeldzamer. Exclusiever. Postzegels zijn of exclusiever de postzegels zijn die er uitgegeven worden. U bent taxateur dus van de Nederlandse postzegel- ja. en muntenveiling. Sinds ja. 1942 bestaat dat. Ja. Dus hoe groot zijn jullie in Nederland? Wat is groot? In, voor Nederlandse begrippen zijn we als postzegel- en muntenveiling heel erg groot. Maar het is natuurlijk. Eigenlijk relatief een hele kleine markt. Je hebt wel heel veel verzamelaars. Maar heel veel mensen ja, doen het op, op kleine schaal. En wij zijn dan meer voor de wat gevorderde verzamelaars. Maar jullie zijn dus een belangrijke speler... binnen dit kleine wereldje, binnen deze subcultuur. Ja, zou kan je het wel zeggen, ja. Hoe staat het met de handel? De handel in en munten, dat gaat op zich ja, redelijk, uh, ja... Vooral de, de betere postzegels, het hele oude materiaal in mooie kwaliteit brengt, brengt hoge bedragen op. Alleen er zijn ook heel veel modernere postzegels en gebruikte postzegels van de laatste tientallen jaren of de laatste 50, 60 jaar. En met uitzondering van de Chinese postzegels zijn die over het algemeen gewoon heel weinig waard. Het is verkoopbaar, maar de opbrengstprijzen zijn laag, veel lager dan 10, 20 en 30 jaar geleden. En hoe komt dat? Ja, het is toch wel uh, ja. wat minder jeugd het gaat, die postzegels gaan verzamelen. Dat maakt het ja, wat moeilijker voor het minder, minder kostbare materiaal. Ja. En er zijn wel veel mensen die gaan gespecialiseerd verzamelen. Die verzamelen bijvoorbeeld oude brieven. van hun omgeving, of van hun stad, of van hun dorp. Maar de vergrijzing is dus wel een bedreiging voor het voortbestaan van de postzegelverzamelaar. Nou ja, het is op zich niet positief. Nee, op dit moment is, uh, is er vrij veel aanbod. Dus dat is als Veilinghouwer is dat best interessant dat er veel aanbod is. En, en de, de vraag is inderdaad van de jeugd: is slaag? Is, is het is niet stoer om postzegels te verzamelen, eerlijk gezegd. Dus ja. U zei: postzegels uit China die zijn uh, kostbaar. Ja, nou ja, de Chinese cultuur zit natuurlijk heel anders in elkaar. Het heeft daar een, een heel positief imago. Ze vinden postzegels mooi, interessant. Uh, ja. Vroeger mocht je ook in de Volksrepubliek China geen postzegels verzamelen. Want in het communistische China onder Mao was dat, uh, was dat verboden. Dus kapitalisme. Dus je mocht wel een postzegel versturen op een brief. Maar, en misschien nog wel bewaren. Maar als je tien of twintig postzegels op een rijtje ging zetten. of series compleet ging maken in een boekje. Ja, dan konden ze je betichten van kapitalisme. En daar uh, stond. Uh, stond nou, stonden hoge straf op. Ik heb wel eens gehoord dat er zelfs de doodstraf op stond. Ik weet niet of daar ook gebruik van is gemaakt. Maar mensen waren gewoon heel bang om postzegels te, te houden of te bewaren. En nu, ja, in China is dat vrij. En mogen ze wel postzegels hebben. En ja, al die postzegels die vroeger zijn uitgekomen, die zijn allemaal verdwenen uit, uh, uit China. En bijvoorbeeld naar Nederland zijn er toch wel vrij veel ja, verkocht aan Nederlandse verzamelaars... En nu willen de Chinezen al die postzegels terugkopen. Dus ze kopen in grote getalen ja, alle Chinese postzegels terug. Moet, moet de mensen die erin handelen daar dan nu een beetje van hebben, van de Chinezen? Ja. Nou ja, als de mensen die nog in, in Nederland, waar dan ook in de wereld, die Chinese postzegels nog hebben... die kunnen daar heel veel geld voor krijgen. En ook de verzamelaars. En wat is veel geld eigenlijk? Nou, jij ja, hebt bijvoorbeeld een, een postzegel met een aapje erop uit 1982 is uitgegeven. En dat is een nominale waarde van, van, van toen in, in, ja, in Yuan dan van misschien 1 of 2 centen in die orde van grootte. En die kon je hier toen voor, in Nederland voor een, een kwartje of 30 centen kopen. En die is nu meer dan 1000 euro waard. Zo. So. Dus dat is dan toch, zeg maar, in een, in een 30 jaar tijd. En dat ja. wordt er dus voor neergelegd? Ja. ja. En of je er nou één hebt, of twee, of tien, of, of, of honderd, dat maakt niet uit. Ook die honderd willen ja, ze graag kopen voor dat bedrag. Ja. Adverteren jullie dan bijvoorbeeld ook in China, als Nederlands bedrijf zijnde? Ja, wij zijn met het bedrijf ook een tijdje geleden aan de tentoonstelling in China geweest. En daar hadden we een, een stand. En daar hebben we ons ook geprofileerd als uh, Nederlandse postwegelveiling. En uh, daar hadden we ja, vijf Chinezen bij ons in de stand, wat heel veel Chinezen geen Engels spreken, om ons daarbij te helpen. En daar hebben we heel veel uh, nieuwe relaties inderdaad aangedaan. Ja. Wat is het hoogste bedrag waarvoor u ooit een postzegel hebt getaxeerd? Nou, weet wij, hè? ik weet wel, wij hebben wel eens één postzegel verkocht voor zo rond 70.000 euro, voor één voor één postzegeltje 170.000 euro? Nee, sorry. Zeven, rond de 70.000 euro. 70.000 euro. Dat uh, is ja. Nog steeds en, een hele smak geld. En wel eens een album verkocht voor... één albumje aan iemand voor rond de 150.000, 160.000 euro. En waarom uh, bracht dat dan zoveel op? Ja, heel erg zeldzaam. Het ene was een collectie met Chinese postzegels. En nou ja, wat heel veel geld opbrengt, zoals ik al zeg. En we hebben één keer een postzegel verkocht. Dat was een foutdruk... Dus het middenstuk van de postzegel was opstaand gedrukt op de zegel. En daar waren er, geloof ik, maar zeven of acht van bekend. Enig idee hoeveel postzegelverzamelaars er nog zijn in Nederland? Nou, er zijn toch wel, nog wel een paar honderdduizend mensen die, die, die postzegels verzamelen. Dus dat is best nog wel heel veel. En, en wat binden wat ze nou? Wat, wat vinden ze nou eigenlijk zo mooi aan die postzegel? Ja, nou, ik, vind er, ik vind toch wel de historie erachter vaak wel leuk. Je kan uh, aan een postzegel, zeker aan de oudere postzegels, kan je veel aflezen. Of het inderdaad een land communistisch is, of een republiek, of een monarchie. Of het uh, een rijk land is. En, ja, daar kan je heel veel van aflezen. Of goedkoop papier, of duur papier, of mooie kleurtjes. En tot slot, u verzamelt niet meer. Uh, waarom niet eigenlijk? Nee. Nou, in het, uh, ik heb hier mijn werk van gemaakt... En na mijn verzamelperiode, in het begin heb ik het nog wel volgehouden om ook op zaterdag en zondag nog postzegels te verzamelen. Maar op een gegeven moment ja, gaat het plezier er wel vanaf als je vijf dagen per week postzegels ziet. <laughs> en munten. Dan is het op een gegeven moment ik, ook ja, wel klaar. Ja, dat ja. was, het wel, was er wel genoeg. Ja, Dan ga je dan ik het had wel gezond ook. Wat anders doen, ja. ja. Bas Bulteman, het taxateur van de Nederlandse Postzegel en Muntenveiling. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Straks na drieën aandacht voor theaterradio. Denk aan hoorspelen, gekke interviews, rare geluiden. De gast is Robert van der Horst, radiokunstenaar. En ook spreek ik met Peter Tenel en Chris Buijema. Zij maken hoorspelen. En er is live muziek van singer-songwriter Emiel Landman. Tot zometeen.